Welkom bij de nutteloze podcast van 1 Minuut. Vandaag gaan wij verder met de minuutstilte, maar eerst nog enkele hoogtepunten uit de vorige aflevering. En uiteraard ook nog... En dan nu het vervolg van de minuutstilte voor al het onrecht in de wereld. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.